Van 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Griekse parlement heeft een nieuw pakket met hervormingen goedgekeurd. Het was een eis van de internationale geldschieters dat het pakket door het parlement zou komen. De weg is nu vrij om te onderhandelen over een nieuw steunpakket van 86 miljard euro. Het parlement stemde vannacht over de bescherming van belastingbetalers en hun spaargeld en over de hervorming van het civiele recht. Vorige week stemde het parlement al in met een hervorming van de pensioenen en een verhoging van de BTW. Als een agent betrokken is geweest bij een schietincident moet hij of zij voortaan meteen als verdachte worden aangemerkt. Dat vindt voorzitter Van de Kamp van politiebond ACP. Nu worden agenten meestal eerst als getuigen gehoord, maar als verdachte hebben ze meer rechten, zegt Van de Kamp. Ze krijgen bijvoorbeeld direct een advocaat. Vorige week werd een Limburgse agent veroordeeld tot twee jaar cel... omdat hij had geschoten op een vluchtende automobilist... waarbij een passagier zwaar gewond raakte. En vandaag staan twee agenten terecht die een man doodschoten in Rotterdam. Die zaken leiden volgens Van de Kamp tot veel onzekerheid onder politiemensen. Bij aanslagen in Nigeria en Cameroen zijn zeker 42 mensen omgekomen. In Nigeria kwamen zeker 29 mensen om na bomaanslagen... bij een moskee en twee busstations in de stad Gombe. In buurland Cameroen werden 13 mensen gedood bij zelfmoordaanslagen. Bij het internationale ruimtestation ISS zijn drie nieuwe bemanningsleden aangekomen. De Soyuz-raket werd gisteravond laat vanaf een lanceerbasis in Kazachstan gelanceerd. De drie astronauten gaan hun drie collega's in eerste instantie in het ruimtestation ondersteunen. Ze waren langer dan gepland met z'n drieën in het ruimtestation. Omdat de lancering van de Soyuz enkele keren werd uitgesteld. Er waren problemen met een draagraket. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Later breekt de zon vaker door. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het NL Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Zelf voor!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 En uit Moskou komt een brief Met het prachtigste verhaal Zum mijn hart vol, en altiëfs uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie.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 Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is er lief. Gisteren. heb u sabo. Ik mis je een zoen. Vandaag uit Praag. Een kattenbel. Wat er is zoveel te doen. En morgen als de postbode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 Come oh, on here.